Ik nu even een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben de vorige keer gesproken over de hel. En het leek mij niet meer dan gepast om vandaag paradijs aan te halen en daarover te praten. En ik heb als eerste aangegeven dat Allah subhanahu wa ons heeft geschapen. En Hij heeft ons op deze wereld geplaatst. En Hij heeft ons beproefd middels dit wereldse leven. Om te kijken hoe wij ons opstellen tegenover het wereldse leven. Hij heeft ons allerlei rijkdommen gegeven en allerlei gunsten gegeven. Degene die ellendig is, die laat zich door dit soort zaken misleiden. Degene die gelukkig is, degene die vroom is, degene die rechtschapen is, die laat zich niet misleiden en weet wat zijn doel is. En hij gaat erop af, namelijk het aanbidden van zijn Heer, zodat hij uiteindelijk in aanmerking komt voor het paradijs. Het paradijs waarover Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt... Dat er daarin zaken te vinden zijn. Zoals rivieren van water die niet bedorven raakt. Water die niet bedorven raakt. En die in geen enkel opzicht te vergelijken is met het water zoals wij het hier kennen. En ook melk die niet verdorven raakt. Ook is er gammer te vinden. Gammer. Wat een aantal natuurlijk ook alcohol noemen. Alcohol van het paradijs is in geen enkel opzicht te vergelijken met het alcohol zoals wij het hier kennen. Hier is het Bedwelmend. hier brengt het schade toe aan het lichaam, daar is het een genotmiddel, iets wat heerlijk is, iets wat lekker is, iets wat gezond is, en ga zo maar door. Ook zijn er rivieren van honing te vinden, zuivere honing. Een aantal geleerden hebben gezegd, deze honing niet voortkomt uit bijen, zoals ook het melk niet voortkomt uit koeien of schapen. Het is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons daar gereed heeft gemaakt. En ook vertelt Allah subhanahu wa ta'ala over de mensen van het paradijs. Dat deze mensen verkeren in genietingen. Verkeren in zaken die de ziel en het oog strelen. Zaken die onvoorstelbaar zijn. Ze Zij hoeven niks meer te doen. Ze hadden in het wereldse leven moeten bidden. Maar als je daar eenmaal bent, dan hoef je niet meer te ploeteren. Dan hoef je niet meer te zwoegen. Dan is het alleen maar genieten, alleen maar liggen op lichtstoelen en kijken naar de genietingen, kijken naar de verrukkingen van het paradijs. En er zijn bedienden die jou bedienen, die komen met bekers, met drinkbekers. En die langskomen met platen waarop eten te vinden is en drinkbekers waarin drank te vinden is. En wat zo mooi is aan deze drinkbekers, Allah vertelt ons dat deze drinkbekers gemaakt zijn van zilver, moet je je voorstellen. Maar toch zijn ze doorzichtig. Je kan de inhoud ervan van buiten zien. Subhanallah. Ook als je het hebt over de takken van de bomen in het paradijs. Normaal als je een vrucht ziet hangen aan een boom. Wat doe je dan? Dan klim je in zo'n boom. Om die vrucht te pakken. Daar hoeft het niet. Allah ta'ala zegt dat juist die takken van die bomen zich ten dienst stellen van de mensen. Jij zit en ze komen op je af. Je hoeft er alleen maar aan te denken. Ik heb zin in een appel en het komt op je af. Ik heb zin in een banaan en het komt op je af. Subhanallah. Je hoeft geen moeite te doen. En als je opstaat, dan gaan die takken mee. En als je gaat liggen, dan gaan die takken mee. Ze willen het jou zo makkelijk mogelijk maken. Subhanallah. En er is niks wat jou weerhoudt van het pakken van zo'n vrucht. Hier in het wereldse leven kom je soms doorans tegen. He? Stekelige planten. Soms is het te ver om te bereiken... Dat is niet het geval daar. En je ligt daar. En die bedienden komen op je af. En die geven jou alles wat jij maar wilt hebben. Het is zelfs zodanig gemaakt dat het precies op maat is. Kaddaruh hatagdera, moet je voorstellen. Het drank wat in die drink beter te vinden is, is precies voldoende. Precies voldoende. Het is niet te weinig dat je daar nog zoiets hebt van, kan ik meer krijgen? En het is ook niet te veel dat je denkt van, genoeg. En als je het hebt over het paradijs zegt alles, maar als je daarnaar kijkt, je kijkt naar het paradijs, je kijkt naar de uitgestrektheid van het paradijs, je kijkt naar de bomen van het paradijs, je kijkt naar de rivieren van het paradijs, je kijkt naar de hoogte van het paradijs, dan zul je beseffen dat de koninkrijk van jouw heer geweldig is. De profeet Vrede Zijn met hem zegt in een overlevering, dat degene die als laatste uit de hel komt en als laatste het paradijs binnengaat, dat tegen diegene wordt gezegd: Jou komt het gelijke toe van het ondermaanse en het tienvoudige ervan. En tien keer zoveel. Dus laatste persoon die in het paradijs binnengaat. Laat staan degene die als eerste binnengaat. Laat staan de martelaren. Laat staan de rechtschapen mensen. Laat staan de goede mensen. De godsvruchtige mensen. Laat staan de profeten. Onvoorstelbaar. En als je het hebt over deze mensen in het paradijs, Allah heeft ze gereinigd. Met andere woorden, in het binnenste van deze mensen zijn er niet meer zaken te vinden zoals afgunst. Zoals haat, zoals neid, zoals jaloezie. Deze mensen hebben alleen het goede met hun broeders voor. Deze mensen zijn van alle slechte kenmerken gereinigd, zegt Allah En ook deze mensen in het paradijs kennen niet een hitte zoals wij het hier kennen. Die wij deze dagen ervaren. kennen zij niet, daar hebben ze geen last van. En ze kennen ook niet de kou. De kou die wij ook kennen in de winter. Daar hebben ze geen last van. Het is eigenlijk zo ingesteld dat het perfect weer is. Je hoeft niet te klagen over de extreme hitte. En je hoeft niet te klagen over de ernstige kou. Constant verkeren zij in schaduws. Schaduwen van bomen. De profeet zegt in de overlevering van Bulgarië. Dat er in het paradijs een boom te vinden is, één boom, één boom. Als een ruiter honderd jaar aan afstand, aan afstand zal afleggen, dan zal hij het einde ervan niet bereiken, van die schaduw. En daarin zijn vruchten te vinden onvoorstelbaar. Groot in aantal. En als je naar kijkt, wonderbaarlijk. Vruchten die jij weliswaar in het wereldse leven hebt gezien. Je hebt dingen gezien die erop lijken. En daarom zullen de mensen van het paradijs zeggen van, dit hebben wij eerder gegeten, zeggen ze, als ze naar kijken. Dit komt mij bekend voor. Maar op het moment dat zij het proeven, denken ze van, nee, dit is het niet. Dit is het absoluut niet. Datgene wat ik in het wereldse leven heb gegeten, stelt niks voor in vergelijking met hetgene wat ik nu aan het eten ben. Dus qua uiterlijk lijkt het op elkaar. Qua smaak, absoluut niet. De profeet vrede zij met hem, toen hij een keer het gebed van de Kusuf, van verduistering, zonsverduistering verrichten, toen hij die aan het verrichten was, reikte hij met zijn hand uit tijdens het gebed. Dus hij deed dit, net alsof hij iets wilde pakken. Toen ik laat was, werd hij daarover gevraagd. Toen zei de profeet vrede, zij met hem: Allah liet mij het paradijs zien. En ik zag een tros druiven, en ik wilde die pakken. Als ik hem had gepakt. Dan hadden jullie ervan kunnen eten tot het einde van dit wereldse leven. tot het einde van het dunia zijn. Hadden jullie ervan kunnen eten. En als je natuurlijk afvraagt, oké okay, deze mensen eten. Eten moet ergens naartoe gaan. In het wereldse leven als je hebt gegeten, dan moet jij natuurlijk je ook ontlasten. Dan moet je ook naar de wc gaan. Dan moet je ook urineren en ga zo maar door. Hoe zit het daarmee? Nee, dat hoeven deze mensen niet. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze van deze zaken gevrijwaard. Dat is iets natuurlijk, zeg maar, wat wij als vies ervaren. Het is niet iets waar we trots op zijn. Daar worden wij op de dag des oorlogs in het paradijs van gevrijwaard. Hoeft niet meer. Maar het eten moet ergens naartoe gaan. Klopt. De profeet zegt, wat doen die mensen? Die mensen of het eten verandert in, in boeren. Ze laten boeren. En het verandert ook, zei hij, in zweet. Maar wat voor zweet? Niet het zweet zoals wij het hier kennen. Een zweet zoals muskus. Zweet zoals muskus, subhanahu dus zelfs de manier waarop het eten verteerd wordt in het paradijs is wonderbaarlijk. En de laatste ding, als je denkt van ze hebben alles gekregen wat hun hartje begeert, dan is het. Nee. Ze krijgen iets wat alles daarvoor in het niets doet vervangen. Waarom? Ze krijgen hun Heer te zien. Ze kunnen dan hun Heer, het gezicht van hun Heer, aanschouwen. Zo vertelt Suhaib -Hey, radiallahu anhu, dat de profeet heeft gezegd, als de mensen van het paradijs... Het paradijs zijn binnengegaan, plaats hebben genomen in het paradijs. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Is er iets wat ik jullie extra kan geven? Dan zeggen ze: wat kun je ons extra geven? We hebben alles gekregen. Je hebt onze gezichten doen oplichten. Je hebt ons het paradijs doen bewonen. Je hebt ons gerekt van het vuur. Wat willen wij nog meer? Op dat moment zegt de profeet Vrede, zij met hem. Zo Allah subhanahu wa ta'ala, een soort hijab laten zakken, wegdoen. Waardoor zij in staat worden gesteld om zijn gezicht om hem te aanschouwen. En er is niks wat zij hebben gekregen, wat zij als het beste beschouwen dan het zien van het gezicht van hun Heer. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot deze mensen die aanspraak mogen maken op het zien van het gezicht van hun Heer. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons die daden, en die uitspraken te laten verrichten die ons nader brengen bij het paradijs en ons op afstand houden van de daden en de uitspraken die ons alleen maar verwijderd doen raken van het paradijs.